uur. Het NOS-journaal door Altmegens. Goedemiddag. Tien kinderen uit Nederland zaten in de Belgische rambus. Aanbesteding openbaar vervoer Rotterdam wordt bekendgemaakt. En Brabant legt beslag op de grond van chemiepak. Eerst nog veel bewolking, maar vanuit het zuiden volgen steeds meer opklaringen. En Vooral in het zuiden schijnt vanmiddag dan ook de zon. Er staat maar weinig wind, temperatuur stijgt naar 10 graden in het noorden van het land en 14 graden in het zuiden. Morgen, dat wordt een aangename lentedag met veel zon en hoge temperaturen. De ouders van de kinderen die op de verongelukte schoolbus zaten, de Belgische bus, die staan op het punt met het vliegtuig te vertrekken naar Zwitserland. Sommige ouders zullen pas bij aankomst weten of hun kind tot de doden behoort. Het ongeluk, in een tunnel kwamen 28 mensen om het leven, onder wie 22 kinderen. Joris van de Kerkhof, onze verslaggever, is in Lommel in België, net over de grens bij Eindhoven. Joris, eh, afgelopen uur gaf de loco-burgemeester opnieuw een persconferentie. Heeft hij dan iets nieuws eh, gemeld? Hij heeft in ieder geval de cijfers, hoe kil en afstandelijk misschien ook, maar de cijfers bekendgemaakt. Heeft hij over gesproken, staande op een tafel op de speelplaats van basisschool, de stedelijke basisschool, het Sexke in Lommel. Hij stond daar en vertelde dit. Goed, namens de stad Lommel kan ik u de informatie geven waarover wij op dit moment beschikken. Zoals geweten is, zijn er in het ongeval zes volwassenen en 22 kinderen betrokken, ah, dodelijk betrokken. Um, uit onze contacten ook met Heverlee weten wij dat er in Heverlee 16 kinderen contact hebben gehad met uh, ouders of familie. Acht kinderen is niks over geweten. Voor onze school hier in Londen betreft het vier kinderen. Dus dat wil zeggen dat wij op dit moment over 18 kinderen geen informatie hebben. Van onze, 22, onze, twee, of onze twee volwassen begeleiders hebben we op dit moment geen officiële bevestiging. We weten dat er zes volwassenen gestorven zijn, maar we hebben geen bevestiging of dat onze twee uh, volwassen begeleiders betreft. Wat de kinderen hier betreft op school van de 22 kinderen, kan ik u meegeven dat er 9 kinderen van de Nederlandse nationaliteit zijn. Het is niet geweten of zij bij de slachtoffer zijn of niet, maar er zitten hier 9 Nederlandse kinderen waarvan één kind in Nederland woont. En de andere kinderen wonen hier in de wijk, want we zitten hier in een grensgemeente. Er is één kind met de Duitse nationaliteit en dus 12 kinderen met de Belgische nationaliteit. Ja, die ja Nederlandse dat zijn de kinderen... de cijfers, de kille cijfers... Uh... Ja, sorry, dat zijn de killercijfers die je dan hoort, zeg maar. Ja, tien Nederlandse kinderen hoorden we dus in die, in die bus. Um, is er verder op een andere manier nog Nederlandse betrokkenheid, Joris? Ja, de uh, eerste schepen gaf aan dat uh, in ieder geval ook de consul... de Nederlandse consul die werkt vanuit Antwerpen, uh, betrokken is. En die stond ook uh, aan de zijkant een beetje mee te luisteren... naar die persconferentie. Hij heeft ook uh, geprobeerd, zo goed en zo kwaad als dat gaat... Uh, ouders uh, bij te staan, ouders die op school waren... Ik heb met de familieleden gesproken. En hoe verloopt zo'n gesprek dan? Zoals u nu eigenlijk doet, u weet is, niet het is, het is, wat het te het zeggen. Is, het is heel, heel triest. Er uh, zijn familieleden die hier zitten, de ouders zijn, uh, die zijn weg. En het is gewoon heel moeilijk. Wat kan uw taak zijn? Wat kan uw rol zijn in deze situatie? Nou, op dit ogenblik afwachten en een gewillig uh, oor de, voor, de, voor, de, voor de familie. En inderdaad, uh, die informatie die ik heb doorgegeven... het ministerie van Buitenlandse Zaken... die dat dan zal, uh, zal doorgeven aan... Uh, aan u en uw collega's. Ja, dat is zoals de mensen hier zeggen. Natuurlijk kun je ook niet zoveel doen. Hè. Dat was, een uur geleden was de bischop van Hasselt uh, hier ook. En vertelde over dat je dan een, een, een arm over de schouders van de mensen kunt leggen. Dat je kunt steunen. En dat is het enige wat je kunt doen. En dan uiteindelijk krijg je dan, uh, ja, als er niet veel informatie is... en als er vooral heel veel onduidelijkheid is... krijg je het merkwaardige voorval wat nu gebeurt. Twee jonge meisjes uit, uit Lommel komen met twee witte rozen uh, aan. En eh, zij staan in alle rust eh, te kijken naar de school. Aan de voorkant van de school bij de speelplaats. Lopen dan langs het hek eh, van de school. En worden vergezeld door drie, vier eh, camerateams. Eh, want zij zijn dan de eerste die eh, die bloemen eh, gaan, gaan neerleggen. Eh, bloemen op een plek waarvan eh, de eerste schepen eh, van Lommel al had aangegeven. Dat die plek daar eh, apart eh, voor eh, gemaakt wordt. Ze leggen die bloemen daar neer en... Eh, ja, met een beetje misbaar ook van... nou, laat toch allemaal maar zitten. Laat mij op mijn eigen manier rouwen. Op mijn eigen manier rouwen voor... Eh, mensen waarvan je nog niet weet of ze overleden zijn. Want dat blijft volstrekt onduidelijk. De cijfers, de kille cijfers eh, zijn genoemd. Maar om wie het gaat, dat is nog, nog, nog steeds eh, niet eh, helder. Hier bij de dienstingang, de woorden onthaal met een pijltje... basisschool, eh, het stekstje. Eh, de mensen eh, die hier waren zijn over het algemeen eh, dan nu naar, naar Zwitserland gegaan. En in de loop van de middag komen de mensen van de gemeente weer eh, naar buiten toe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 Maar veel hebben die acties niet uitgehaald. In Rotterdam is net bekend geworden welk bedrijf het busvervoer in de stadsregio de komende vijf jaar gaat verzorgen. Dan is dus die verplichte aanbesteding bekendgemaakt. Hendrik Willem-Hofs, onze verslaggever. Hendrik, ja, het hoge woord kan eruit. Wie is het geworden? Ja, dat ga ik meneer Van Vliet laten vertellen. Die is bestuurder van de stadsregio. Welke, bu welke busvervoerder is het geworden? De RET-NV heeft de concessie uiteindelijk gegund gekregen. De RET, de vervoerder van Oudsher hier in Rotterdam, heeft het dus gewonnen van Connection en q -bus. Waarom? Zal het de meest gunstige aanbieding? Dat betekent niet alleen de prijs. Dat betekent de totale aanbieding, maar ook de prijs. Dus hadden ze de laagste prijs? Ook de laagste prijs, zeker. 28 miljoen euro op jaarbasis en dat is fors lager dan dat we tot nu toe betaalden. Wat was dat? 45 miljoen op jaarbasis. Dus aanbesteden loont? Dat blijkt. Je ziet dat concurrentie in het openbaar vervoer de laatste jaren ertoe heeft geleid dat bedrijven steeds efficiënter zijn gaan werken. En dat vertaalt zich nu gelukkig uit in veel lagere concessiebedragen. Is dat goed nieuws voor Den Haag en Amsterdam die nog moeten volgen? Uh, ja, dat zal moeten blijken. Ik, ik hoop van wel. Het blijkt in ieder geval dat hier in de Rotterdamse regio het zich uitbetaalt in een fors concessiebedrag. En dat is gunstig nieuws voor de belastingbetaler. En voor minister Schultz. Zeker, want uh, die verwachting was er al en nu blijkt het in de praktijk ook zo te functioneren. Ja, een half uurtje geleden hebben de RIT-medewerkers het nieuws... En daar ze naar uh, verlaten een klein feestje uh, losgebarsten en worden de bussen versierd om vervolgens nog zeven jaar hier in de regio te gaan rijden. Vanuit Rotterdam, Henrik Willemhoofd. dankjewel. Dit is het nos -journaal, het door Dorald Megens. Zometeen half twee dan gaat de rechtszaak verder tegen Robert M. met dezelfde rechters. Het wrakingsverzoek van M is namelijk vanochtend afgewezen. Verslaggever Matthijs van der Wiel. Matthijs, uh, Robert M. heeft zelf het idee dat het allemaal niet eerlijk verloopt. Uh, waarom is dat volgens de wraakingskamer wel zo? Die zegt dat de indruk die Robert M. heeft wel meeweegt... maar dat die indruk alleen niet genoeg, ge, niet genoeg reden is om de rechters naar huis te sturen. Luister maar naar de woordvoerder van de rechtbank. Daarvan heeft de Vrijheidskamer gezegd dat speelt inderdaad een rol. Hij heeft dat zelf ook heel duidelijk aangegeven dat hij dat zo voelt. Maar dat gevoel alleen is niet voldoende. Het moet objectief gerechtvaardigd zijn. En er moeten ook feiten zijn die dat ondersteunen. Robert Hemm en zijn advocaat hebben eigenlijk op alle punten ongelijk gekregen van de wraakingskamer. Er was die beslissing om het spreekrecht van de ouders te handhaven. Nou, die beslissing die is niet zo onverklaarbaar dat de rechters dus wel voor ingenomen moeten zijn geweest. Dat punt werd afgewezen en ook als het gaat over de woordkeuze van de rechters... bij eerdere beslissingen en in de krant. Daaruit blijkt volgens de vrakingskamer niet dat ze hun oordeel al klaar hebben. Ze zeggen niks over de schuldvraag. Ook dat is dus afgewezen, de rechters mogen blijven. Ze hebben volgens de wraakingskamer niet de schijn van partijdigheid gewekt. Kortom, alles blijft zoals het was. Uh, wat betekent dat voor over twintig minuten als die zaak verder gaat? gaat verder op het punt waar het proces maandag plotseling werd stilgelegd. Op het moment dat toen de advocaat ging staan om de rechters te vragen. Toen mocht er niks meer gedaan worden. Ze gaan weer verder. Het gevolg voor de planning is dat het proces een dikke dag vertraging heeft opgelopen. Het gaat dus ook verder in dezelfde vorm. Volgens Challing van de Groot, de advocaat van Robert M, is hij teleurgesteld. Robert M., maar kan hij het naast zich neerleggen. Zal hij gewoon plaatsnemen en gewoon verder gaan. Heeft hij heeft in ieder geval... Ook al heeft hij verloren, heeft hij in ieder geval duidelijk een signaal afgegeven, zegt Van der Groot. Het signaal? Let ook op mijn belangen, let met name ook op mijn belangen. En uh, de weegschaal moet in balans blijven. En het moet niet zo zijn dat het cliënt het gevoel heeft dat die balans doorslaat... richting de belangen van andere procesdeelnemers, van ouders in deze zaak met name. Ik ben er ook, sterk nog, het gaat juist om mij. De eerste kwestie die dan vanmiddag aan de orde moet komen... is het verzoek van Robert M. om tegen de gewoonte in een openingsverklaring te mogen afleggen. Om zijn eigen verhaal eerst te vertellen met de bedoeling... zo zegt hij, om het beeld dat van hem bestaat te nuanceren. Matthijs van der Wiel, dankjewel. Ja, het internationaal strafhof in Den Haag heeft de Congolees Thomas Lubanga schuldig verklaard aan oorlogsmisdaden. Dat is de eerste uitspraak van het hof in zijn tienjarige bestaan. Lubanga is volgens het hof schuldig aan het ronselen en het inzetten van kindsoldaten in het noordoosten van Congo. In 2002 en 2003 zou dat zijn gebeurd. Straf die de 51-jarige Lubanga krijgt, wordt later bepaald. De Raad van State heeft de komst van een grote afvalverbrandingsoven in Harlingen goedgekeurd. De vergunning die gedeputeerde Staten van Friesland heeft verleend aan het bedrijf Omrin is in orde. De Waddenvereniging en de stichting Afval Nee hadden bezwaar gemaakt. Zij vinden dat er onvoldoende rekening gehouden wordt met de Waddenzee. Maar de Raad van State vindt dat het onderzoek naar de luchtverspreiding in de omgeving van de oven aan de eisen voldoet. De bezwaren zijn daarom afgewezen en tegen de uitspraak is geen beroep mogelijk. We gaan naar Zwitserland, naar Sierre, in het kanton Wallis... waar gisteravond de Belgische skibus verongelukte. VRT-verslaggever Lucas de Vos is daar net aangekomen op de plaats van het ongeluk. Lucas, in die korte tijd dat jij daar bent, wat heb je daar gezien? Nou, ik sta een tijdje al hier op de brug vlak over de tunnel te kijken. De politie probeert ons al hardhandig te verwijderen, want ze zijn niet erg gedimd met Fran blijkbaar. Er staan hier een paar cameramensen ook van verschillende televisiestations, maar voor de rest uh, is het een bijzonder vredig gezicht. Je zou nooit denken dat er zo'n ongeluk heeft plaatsgevonden in die tunnel. En dit tunnel is echt te kijken op de uitgang van de koker waar de bus had moeten uitkomen. Het is een heel brede koker, het is een heel moderne uh, koker ook. De tunnel is pas in 1999-98 gewerkt, dus is nog heel modern. Die is heel goed verlicht. Er geldt op dit moment een stel is tot 80 km per uur. Normaal maak je 100 km per uur rijden. Ik ben even door die koper gegaan en uiteindelijk is het bijzonder moeilijk hier in te inbeelden dat er een ongeluk kan gebeuren in zo'n modern bouwwerk. Um, het enige wat kan gebeuren zijn, is een soort. ja, Er zijn allerhande veiligheidsvoorzieningen. He? Om de 600 meter is het een soort parkeerhaventje, om de 300 meter. Um, heb je een praatpaal om de 150 meter, heb je dan weer een andere mogelijkheid om uh, nooduitgang te vinden. Maar wat er kan gebeuren, er is er een op in die lange tunnel. Dit uh, gebeurt na ongeveer twee kilometer, net bij een uitvoerstrook voor hulpdiensten. En waarschijnlijk heeft de chauffeur zich vergist, heeft hij geprobeerd van uh, rechts af te slaan, en zich dan realiseert: oh, ik hoef de hele van die af te slaan, en is dan tegen de wand gebotst. Misschien ongelukkig ook de stoep geraakt, dat weet ik niet. En dan frontaal op de wand gereden met alle traumatische gevolgen van die. Hmm. Zijn er nog werkzaamheden aan de gang, Lucas? Nee hoor, alle, de tunnel is opnieuw open, Dus dat voor het verkeer. Alles is helemaal opgeruimd. Als je doorrijdt zou je niet eens weten dat er iets gebeurt. Je ziet ook niks aan de wand bijvoorbeeld. Je kunt alleen nog krijtlijnen zien waar de politie een paar merktekens heeft geplaatst. Uh, voor de rest, het wrak is weggesleept, ligt hier naast mij in een loodsloods loods nummer 6 zelfs. Maar daar mag je niet binnen, wat ook logisch is, want er is een gerechtelijk onderzoeker aan de gang om te zien wat de oorzaak kan zijn. Uh, het verbaast me niet dat er zoveel gevallen zijn als je ziet hoe verhakkeld dat wrak is uiteindelijk. Uh, verder zal er eens om drie uur vanmiddag, nou dat was om drie uur voorzien, maar is blijkbaar al uitgesteld, half vijf. Een persconferentie gegeven wordt door de politie, de plaatselijke politie in Sion, dat is hier een tiental kilometer vandaan. Er wordt er ook een rouwkapel ingelegd en dan verwachten we ook twee vliegtuigen met de nabestaanden van de slachtoffers, uh, die rond dit ogenblik zullen vertrekken van op de militaire luchthaven in Belsbroek bij Zaventem. Ze worden daar uitgeleid gedaan door het koningspaar en door de uh, eerste minister Pirouco, die later op de dag na het kabinet samen met minister van Akkeren. Van, uh, van, uh, uh, van de begroting van economie, sorry. En uh, met uh, de Vlaamse minister-president Chris Peters... naar hier ook zal overvliegen om de mensen hard onder de riem te steken. Ja. Is, is, al, is al bekend waar ze naartoe gaan, die, die ouders en, en, en nabestaanden... als ze daar in Zwitserland aankomen? Ja, die gaan allemaal als jongen uiteraard... omdat daar het verzamelpunt ook is voor de mensen. Het zou kunnen dat daarna... Want je weet dat uh, die vakantiegangertjes, allemaal 12-jarigen, dat die uh, in een soort uh, zomerkamp zaten van de christelijke ritualiteiten. Dat is bovenop de berg in Saint Luc, hier een, ja, een half uurtje rijden vandaan, nog omhoog tenminste. En het zou kunnen dat men ook naar dat centrum even gaat om te zien waar de kinderen verbleven. Lucas de Vos vanuit Sierre in, uh, in Zwitserland. VT-verslag hier van Lucas de Vos, was dat. Dankjewel. John Bakker nu bij de AWB. Verkeersinformatie, John. Met nog steeds maar één file. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Dorp, Vier kilometer. Nog een keer de hoofdpunt uit deze uitzending. Tien kinderen uit Nederland zaten in de Belgische rambus. De zaak tegen Robert M. gaat over een kwartiertje verder. Dat kan nu het wrakingsverzoek is afgewezen. En Brabant, de provincie, legt beslag op de grond van chemiepak. Kort overeen, dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCRV weer hier op Radio 1 met lunch.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 CRV Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal op deze Piedag Een werklunch met Harry Hendricks. Die is CEO van Philips. Uh, een van de bazen daar dus. En met hem maken we de balans op van de technische sector... We maken de werkweek mee van Tom Lanois, de schrijver van het boekenweekgeschenk. En dat betekent dat we zelfs mee mochten rijden met de limousine... die hem gisteravond naar de rode lopen van het boekenbal bracht. In de meterslange limo was het direct gezellig. Kijk, nou, het is, het is zo gezellig. Doe de deur dicht. Ja, Geef ons, uh... gaan we gaan even een rondje rijden. Ja, ja, ja. ja. ja. Champagne. Ja. Volgens mij is het allemaal warm. Ik zal ja. met deze waren wel eens aan de willen gaan. <laughs> En dan na half twee zijn standpunt De stelling dan, premier Rutte moet gehoor geven aan de Europese oproep... om het PVV-meldpunt te veroordelen. Gisteren haalde het Europese parlement hard uit naar Rutte. Die blijft weigeren om afstand te nemen van dat PVV-meldpunt... waar je klachten kan uh, melden voor, uh, tegenoverste Europeanen. Uh, we hoorden ook al de Vlaamse Europarlementariër Guy Verhofstadt daarover. Is het goed dat Rutte niet in wil gaan op die PVV-site? Of loopt hij nu het risico dat ons land schade oploopt in Europa?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 Voor veel jonge jongens is het een grote droom profvoetballer worden. Maar twee jongens voor wie dit binnen handbereik lag, die stoppen nu met voetbal. Vandaag werd bekend dat Feyenoord Jordi Torenburg de voetbalwereldbeu is. En afgelopen weekend liet een jeugdspeler van NAC, Thomas van Miertal, weten dat hij stopt met voetbal. En wat bezielt deze jongens, zou je je zo afvragen. Danny Hesp, goedemiddag. Goedemiddag. Zelf ooit toptalent en nu voorzitter van de spelersvakbond VVCS. Uh, gebeurt het eigenlijk vaak dat jongens afhaken op deze leeftijd? Nee, eigenlijk niet. Het is een beetje een uitzonderlijke situatie dat de twee spelers tegelijkertijd dat, uh, dat doen. Over het algemeen is het zo dat uh, clubs de spelers laten weten dat ze niet meer in de opleiding mogen. En dat ze de opleiding moeten ver verlaten omdat ze niet uh, voldoen aan de kwaliteiten die ervoor nodig zijn om prof te worden. Ja. Maar in deze gaat het, uh, gaat het inderdaad omgekeerd. Want deze jongens zijn een jaar of 17 of zo? 17, jaar. Ja, ja. ja. Dus dan zit je eigenlijk al een beetje. Uh, nou ja, dan, dan zit je al in de, in de kom je al in de selecties terecht, natuurlijk, die uiteindelijk moeten zorgen dat je doorstroomt naar het eerste helft Ja, als je ziet dat de meeste BVO's al gaan opleiden vanaf een jaar of 8 uh, à 9. Ja, als je dan 17 bent, dan, dan zet je er vrij dicht tegenaan. En dan kan je ook wel als club al zeggen van... nou deze jongen die uh, komt in aanmerking voor een contract... of stroomt binnenkort door naar, naar de selectie. Ja, ik moet zeggen, die van Miert, die naam had ik eerlijk gezegd niet gehoord. Maar die Torenburg, die naam heb ik wel eens horen vallen... omdat uh, dat daar ook wel clubs achteraan zaten. Dat was echt een talent, hè? Ja, daarom is het ook heel vreemd dat deze jongen die beslissing heeft genomen. Goed, ik heb deze jongen niet gesproken. Maar goed, hij zal zijn beslissing niet over één nacht hebben laten gaan. Dus ik denk toch inderdaad dat hij het leven als jeugdige profvoetballer beu was. En bewust toch een andere keuze heeft gemaakt. Danny, onder wat voor druk staan dat soort jongens dan? Nou ja, goed... Onder wat van druk? Je, je, je hebt natuurlijk een heel ander leven dan een gemiddeld kind. Uh, je, je, je komt op jeugdige leeftijd uh, bij zo'n zo opleiding terecht... Uh, waar het toch al wat druk op staat van uh, presteren. Uh, over het algemeen is het wel een droom voor jonge spelers om in een jeugdopleiding te komen. En, maar goed, de consequentie daarvan is toch dat je toch al gaat leven als een prof... en veel traint, veel speelt. En ja, er wordt toch wel wat van je verwacht. En, en, maar over het algemeen vinden spelers dat leuk, omdat ze ook beter willen worden en een droom hebben... Ja. dat ze profvoetballer willen worden. En, en, en dan hoort dit erbij. Ja, en voetbaltalent is natuurlijk één, want dat is, dat is soms door God gegeven, zou je kunnen zeggen. Maar dan komt de mentale kwestie er vaak nog bij. En worden die jongens daar dan genoeg in begeleid? Nou, ik denk dat over het algemeen de, de clubs daar wel uh, goed mee omgaan. Natuurlijk weten clubs ook dat, uh, dat, dat het nog kinderen zijn. En dat je, die kan je niet op hetzelfde manier behandelen als volwassenen. Dus ik denk dat absoluut dat clubs daar uh, bewust mee bezig zijn... Maar goed, het blijft nog wel een feit dat je, als je profvoetballer wil worden, je, je alles moet hebben. Buiten je techniek en je talent. En, en moet je ook doorzettingsvermogen en mentaal sterk genoeg zijn. En ja, ik weet niet uh, in, hoe het in de kopjes van deze spelers omging. Alleen ja, blijkbaar uh, uh, ja, zien ze het toch niet zitten. Ja. Vallen daar de meesten op af, misschien wel, op, op, op dat mentale vlak? Ja, ik denk, ik denk het wel. Ik denk dat er heel veel spelers uh, zijn die heel veel talent hebben en alles met een bal kunnen en uh, technisch heel sterk zijn. Maar uiteindelijk ja, moet je alles bezitten om de top te bereiken. En Dan is juist mentaliteit, het, het, het altijd willen presteren, het, het ervoor willen leven, dat, zijn toch even een, dat, tenminste, dat is misschien wel het belangrijkste wat je nodig hebt om de top te bereiken. Ja. Dankjewel voor de uitleg. Danny Hess bij uh, dit stoppen van deze twee jeugdspelers. Dus hij is voorzitter van de spelersvakbond VVCS. Er is een schreeuwend tekort aan techneuten. Dat zei Peter Wenning dit weekend in Buitenhof. Wenning is financieel directeur van chipmachinefabrikant ASML. Een van de grote bedrijven die gevestigd is op de high-tech campus in Eindhoven. De campus waar Philips, als we de berichten mogen geloven, graag van af wil. Vandaag op internationale Pi-dag maken we de balans op van de technische sector in Nederland. En dat doen we met Harry Hendricks, die is directeur van Philips. Dag meneer Hendricks, goedemiddag. Goedemiddag, meneer Van den Berg. Die uh, Wenning die zei nog meer in Buitenhof. Hij zei het aantal mensen dat een technische opleiding afrondt... is maar de helft van wat we nodig hebben. Merkt u dat ook? Uh, nou ja, dat er een tekort aan technici zich aandient... dat weten we al vele jaren. En nu komt de vergrijzing wat dichterbij. En nu gaan het zich maar zeker steeds sterker manifesteren. En dan doet in één keer een tekort zich voor... als een zeer nijpend tekort. En zijn we eigenlijk niet meer in staat om de dingen te doen... die we graag willen doen. En merkt u daar nu al de gevolgen van? Nou, wij als bedrijf nog niet zozeer. Wij zijn een aantrekkelijke werkgever. Um, als het gaat om hoogwaardig technisch talent... dan zijn wij in staat uit een wereldwijde pool de beste mensen nog aan te trekken. Maar wij worden een toenemende mate afhankelijk van het buitenland... als ook Nederland zelf geen talent meer aan kan leveren. En dat zou buitengewoon spijtig zijn. Ja. En, en deze wedding stelde zelfs voor om techniekstudenten gratis te laten studeren... als ze beloven dan dat ze ook vijf jaar in Nederland blijven. Is dat haalbaar, denkt u? Ik vind dat een prima plan. Ik bedoel, als je tekorten ziet, eh, verbindt er dan ook praktische maatregelen aan... en maak het dan voor de jeugd ook aantrekkelijk om, om zo'n studierichting te kiezen. Ja, en dat is ook echt nodig. En, en dat wordt ook al in de praktijk gedaan, begrijp ik. Want in Utrecht eh, belonen ze veelbelovende chemiestudenten met 500 euro per maand extra. Ja, nou, dat zijn allemaal goede maatregelen. Eh, wij ook als bedrijf hebben een aantal jaren geleden... met een aantal andere grote industriële bedrijven... ook een initiatief eh, genomen om jeugd meer te interesseren voor techniek... We hebben in de tijd het Jeugd en Techniek Netwerk Nederland opgericht, Jetnet. Om leerlingen op uh, middelbare scholen meer te interesseren voor techniek. Onze labs open te stellen, de bedrijven. Om te gaan kijken hoe hartstikke leuk het eigenlijk is om in die techniek werkzaam te zijn. Inmiddels uh, doen we dat op een paar honderd scholen in Nederland samen met 70 bedrijven. Doen dus ons uiterste best om de jeugd uh, nou. te laten zien dat het leuk is. En hebt u daar maar, ook al cijfers van? Levert dat intussen ook wat op? Nog geleidelijk aan zie je dat de instroom wat verbetert, maar dat is niet genoeg uh, om uh, het gat te dichten. Nee, nee. Um, ja, dan even over die, die high-tech camp campus, want dat is ook een uh, verhaal. Deze maand werd bekend dat de investeren Marcel Boekhoorn, uh, die vooral rijk is geworden met de aan- en verkoop van Telford, dat hij die, die high-tech campus van uh, Philips wil kopen. Kunt u dat bevestigen? Uh, ik kan u alleen zeggen dat wij bezig zijn om de high-te campus te verkopen, te vervreemden. Aan wie, met welke partij wij daarover in gesprek zijn, daar wil ik op dit moment geen mededeling over doen. Maar dit is een proces wat al enige tijd loopt en wat uh, als zodanig ook geen nieuwtje is. Nee, nee oké. Okay. Nou ja, goed over die boeken hoor. Het is wel opvallend natuurlijk dat die pers nu, uh, uh, dat hij daar weer wat geld mee krijgt. Dus dan, misschien kan hij dat dan erbij leggen om die campus te kopen. Waarom wilt u er eigenlijk vanaf, als Philip zijn? Wij zijn in, uh, eind jaren negentig begonnen om in Eindhoven al onze, al onze onderzoeksfaciliteiten op één uh, plek bij elkaar te krijgen. Om uh, kennis zit in de hoofden van mensen en hoe dichter ze bij elkaar kunnen werken, des te beter dat het is. Wij kwamen een paar jaar daarna erachter dat research, onderzoek wordt steeds complexer en kostbaarder. En dat kun je beter ook maar doen met andere partijen die gespecialiseerd zijn in bepaalde vakgebieden. We hebben toen symbolisch de hekken rondom de campus weggehaald. Dat was voor ons een enorme culturele omschakeling. Want iedereen was altijd exclusief op Philips gericht. En wij zijn ons best gaan doen om van buiten andere bedrijven aan te trekken. Om samen met ons uh, nieuwe wegen in te slaan en nieuwe zaken te gaan ontwikkelen. Dat is inmiddels gegroeid tot een terrein waar meer dan 100 bedrijven actief zijn... waar 8.500 onderzoekers werkzaam zijn. En wat een prachtig toonbeeld is hoe je over de grenzen van bedrijven... kennisinstellingen en overheden kunt samenwerken... om nieuwe richtingen te ontplooien. Het is niet onze business om campussen te, te exploiteren. Wij richten ons op innovatie en onderzoek natuurlijk voor ons eigen doel. En nu het is zo groot is geworden en eigenlijk een enorm succesverhaal... breekt nu de tijd aan dat wij het graag op eigen benen willen zetten. En dus wil daarmee... U zegt, wij hebben ons deel wel gedaan nu... want er is flink ook geld geïnvesteerd en dat is niet weg nu dan? Nee, dat is absoluut niet weg. Want uh, A, wat wij hebben geïnvesteerd, dat is dan onderdeel van die transactie. Wij zijn en blijven daar, want het blijft ons hart van ons uh, innovatiesysteem. Maar de reden dat wij de campus van ons willen vervreemden... is dat het tot dusver een files bedrijventerrein is. En dit moet een terrein zijn waar elk bedrijf zich gasvrij onthaald voelt... en zich niet alleen in relatie ziet tot een mogelijke concurrent. Met andere woorden, op de campus in Eindhoven zou ook een bedrijf... als Sony of een Samsung welkom zijn om daar hun activiteiten te ontwikkelen. En wij zitten onszelf dus een klein beetje in de weg voor verdere groei. En voor ons is voor de toekomst van groot belang... dat het ecosysteem om ons heen, zoals wij dat graag noemen andere innovatieve bedrijven, uh, de aanvoer van nieuw talent... nieuwe ideeën, dat dat ook bruist, want daar profiteren wij ook van. En dat is het hoofddoel waarom wij die campus vervreden. Ja. Op die campus zit trouwens ook een, het algemene octrooien-merkenbureau. Uh, ja. Er stond een verhaal in het volksland. blijkt dat Nederlandse bedrijven vorig jaar... 14% minder internationale octrooien hebben aangevraagd. Is dat zorgelijk? Mm, niet helemaal. En dat is voor het grootste stuk te verklaren... door de patentaanvragen van onszelf... Uh, wij zijn verreweg de grootste patentaanvrager in Nederland. Uh, sterker nog, alle bedrijven tezamen in Eindhoven... Die vragen meer dan de helft aan van het aantal patenten wat Nederland oplevert. Maar we hebben ons de afgelopen jaren in mindere mate gericht... op consumer electronics producten, zoals televisie en ja. cd-spelers en al dat soort dus zaken. Het is een medische apparatuur zo nu, hè? Ja, de, die, de consumentenproducten zijn veel patentgevoeliger dan medische apparatuur. Vanwege de hoge omloopsnelheid, vanwege de veelheid aan producten... vanwege ook de, de, de, de, het gemak van kopiëren... Uh, speelt daar een heel belangrijke rol. En door onze strategische keuze zie je dus nu gebeuren... dat we relatief minder patenten aanvragen dan wij vijf jaar geleden deden. Dat verklaart dat uh, cijfer in ieder geval. Nou, goed, het, het blijft het feit dat, dat u uh, alleen maar meer technici kunt gebruiken. Dus uh, op deze Piedag stonden we daarom even stil bij dit onderwerp. Hartelijk dank dat u uh, meedeed in het gesprek. Uh, Harry Hendricks, CEO bij Philips in Eindhoven. De Werkweek. Deze week met... Tom Lanois, schrijver te Antwerpen en Kaapstad... en ook uh, schrijver van het Boekenweekgeschenk en Geschenkboek... respectievelijk Nederland en Vlaanderen. Hij was natuurlijk de ster bij het boekenbal gisteravond... waarmee de Boekenweek officieel werd geopend. Maar hij begon zijn dag in België in zijn geboorteplaats Sint-Niklaas... waar zijn laatste boek Sprakeloos zich ook afspeelt. Lanois staat een uh, bijzondere uitgave van zijn, boek, uh, zijn autobiografische trilogie... af aan deze stad. En de stad laat graag zien dat Lanois er vandaan komt... Nee, er is, er is een, een, een wijk, de elisabeth -wijk. Uh, In al die straten hangen plakettes met stukken van mijn werk. Dus er zijn alinea's of zinnen uit, uit mijn boeken. En wat ik zo typisch voor mij vind, voor Sint-Niklaas vind, dat is dat het tegelijkertijd heel volks is en het mag ook heel literair zijn. Dat kan. Dat is ook wat ik ben en wat ik van die moeder van mij heb meegekregen. Ik, uh, ik geef dan ook met gepas, gepaste trots het woord aan Tom Lanois. Uh, dit is de boekhandel waar mijn vader altijd uh, zijn boeken kwam bestellen. Uh, het is een prachtig bejaarde waar mijn vader zat en waar hij dan die, die boeken uitdeelde in ruil voor een kus aan de verpleegsters. Dat was een beenhouwer, een kenner van het vlees natuurlijk. Voor mij was het een van de meest merkwaardige optredens ever, en ik heb er na 30 jaar uh, schrijverschap nog wel op zitten, een buurtcafé, het glazen dak, wat vermeld wordt, insprakeloos. We hebben de hele dag is het dan voorgelezen met inbegrip door uh, de wethouders, Schepen heet dat bij ons, en de burgemeester, helemaal op het einde vanavond, want ik had ook andere dingen te doen kwam ik daar binnen en ik heb voor de eerste keer toen gevoeld wat het moet betekenen als je de Ronde van Vlaanderen wint als wielrenner en je komt in je supporterscafé binnen. Dat is als schrijver dat je dat mag meemaken, dat gejuich. En daar kunnen voorlezen wat er in dat café gebeurd is en welke figuren dat er allemaal beschreven worden terwijl een aantal van die hele oude buurtbewoners daar waren. Dat is een van mijn dierbaarste herinneringen, dat is ongelooflijk. Daarom sta ik ook nu weer hier in deze boekhandel omdat ik toch die, die die roots nooit, uh, nooit nooit nooit wil missen. Ik zou dit exemplaar, het nummer één, wat normaal gezien mijn exemplaar is, in alle liefde willen geven voor de bibliotheek van Sint Nicolaas. Ja, nu al weer naar Amsterdam, wel? Nee, absoluut. Ja, die kinderen ja, dat we komen nu net uit een heel lekker restaurant en we is uh, mijn ventrenne, mijn uitgever, mijn spijkers en mijn vriendin schrijfster, Connie Palme. En we gaan nu in de luxe limo en er wordt nu overlegd wie, wanneer, waar, hoe het in de limousine moet stappen. En zo in straat is een beetje belachelijk, maar ja, het hoort erbij, dus doen we het. Kijk, nou, het is hier zo eerste. gezellig. Doe de deur dicht. Het we ons, uh... gaan we gewoon even een rondje rijden. Ja, ja. ja. ja. ja. ja. Champagne. Ja. Volgens mij is het allemaal waard. Ja, hey, ik ik, uh, ik zou met goh, deze goh. wel eens aan de willen willen. <laughs> dat nemen ze me ook wel niet af. Uitstappen uit de limousine. Vlak voor de, de, de Stadschapburg. En hopelijk uh, live in het journaal. Ja, ik ben zelf toch ook genoeg uh, mee West, zoals mijn moeder ooit gespeeld heeft. Om, om dat dan weer... Uh, Heel fijn te vinden. Had je dus is. Dan, is dat dezelfde wagen? Nee, ik, heb, ik, heb nooit, ik ben gelopen, ik heb nooit een limousine gehad. Ik heb dus een, een toneelstuk, wat, een bewerking van Shakespeare. Die duurde wel twaalf uur, pauzes inbegrepen. Niemand van die acteurs komt noemenswaardig met mij praten. Na anderhalf jaar ga ik nog eens kijken. Ze spelen ergens, ik geloof in Zwitserland. En de enige echte hoofdrol voor een vrouw, dus de actrice die, die dat speelt, die komt naar mij toe gelopen. Je staat in het boek van Connie Palme! Dat heb je me nooit gezien? Heb ik een stuk geschreven van 12 uur, waar, dat, waar dat mensen een prijs voor krijgen? En dus ik was opeens heel beroemd. Oh. Je staat in het boek van Connie Palme! In, in, in IM, toen oh. werd ik opeens heel oh. belangrijk. No. Voor een actrice. Ah oh, leuk. Van... Oh. Blijven, oh. Nou, zou ik toch maar als eerste gaan, jongen? Nee, het is, het is veel chicer als je slaat. De koningin oh, okay. komt ook als laatst. Nou, dit vind ik ontzettend spannend. Nee, nooit. Nee, nooit. Lanois, hè? Samen, 1, 2, 3. Lanois. Lanois. Ja, daar gaat hij, Lanois. Uh, tenminste, zo werd hij door fotografen aangeroepen. Tom Lanois, natuurlijk, over de Rode Loper. Voor de vele interviews die u in de journaals hebt kunnen zien. De reportage werd gemaakt door Maarten Bleumes. Zometeen, stand.nl. Nu het laatste nieuws. Hier is Raymond Serré. Radio 1. Het NOS-journaal. Bij het busongeluk in een tunnel bij de stad Cher in het zuiden van Zwitserland... zijn 28 mensen om het leven gekomen, onder wie 22 kinderen. Volgens de VAT krijgen de ouders waarschijnlijk pas meer te horen... over het lot van hun kinderen als ze zelf in Zwitserland zijn aangekomen. In de bus die gisteravond in Zwitserland verongelukte, zaten 10 Nederlandse kinderen... Meld het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het is onduidelijk hoe die kinderen er aan toe zijn. Premier Di Rupo heeft met ontzetting gereageerd. Hij noemde het een hele trieste dag voor België. En ook Nederlandse Kamerleden zijn geschrokken. Tweede Kamervoorzitter Fru heeft een brief aan de voorzitters van het Belgische en Vlaamse parlement gestuurd. waarin ze haar medeleven betuigt. Het busvervoer in Rotterdam en de omgeving blijft in handen van de RET. Het bedrijf gaat het busvervoer in de stad en omliggende gemeente verzorgen voor 28 miljoen euro. Vervoerders Cubis en Connection hadden ook interesse, maar volgens de stadsregio heeft de RET de gunstigste aanbieding gedaan. De aanbesteden van het openbaar vervoer is verplicht gesteld door minister Schults van Hagen. En 2000 vestigingen van de Duitse drooggisterijketen Schlekker... gaan hoogstwaarschijnlijk volgende week dicht. De filialen hebben een brief gekregen van het hoofdkantoor... dat ze kunnen beginnen met de opheffingsuitverkoop... Bijna 12.000 werknemers van Slekker dreigen nu hun baan te verliezen. Het bedrijf heeft in totaal 30.000 werknemers en zo'n 7.000 filialen. De Duitse droogjesrijdketen had eind januari uitstel van betaling aangevraagd. En dat waren de hoofdpunten uit het dienst. AWB-verkeersinformatie vielen nog steeds op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Zoeterwoude 4 kilometer. Dit is Radio 1. NCRV, standpunt Jurgen van den Berg. Het omstreden PVV-meldpunt voor overlast van Oost-Europeanen is al lang geen binnenlandse aangelegenheid meer. Gisteren debatteerde het Europees Parlement erover. Een meerderheid vindt dat premier Rutte afstand moet nemen van deze site. Premierminister minister Rutte, we wachten. We wachten nog immer, We wachten nog immer op een klare distans van u. Een klare politische bekendnis tegen dit racisme en tegen deze discriminatie. Al dus de Oostenrijkse parlementariër Hannes Swoboda van de Sociaaldemocraten. Morgen stemt het Europees parlement in Straatsburg over deze kwestie. Moet premier Rutte zwichten voor de druk vanuit Europa? Of moet hij blijven volhouden dat de site niks met het kabinet te maken heeft? Ik praat erover met Wim van den Kamp, Europarlementariër voor het CDA. Dag meneer van den Kamp, goedemiddag. Goedemiddag vanuit Straatsburg. En altijd uh, drie keuzes aan het begin van Stand.nl... maar u bent er al zo vaak te gast geweest, dat, uh, dat weet u intussen. Uh, u weet ook dat ik, u dan... vrees, ik vrees de stellingen. Ja, ja. U, mag, uh, u mag alleen maar kort antwoorden op die, uh, op die keuzes, hè. ja of nee... en dan op die stelling gaan we uitgebreid uh, doorpraten. Hier komen de keuzes. Als Rutte blijft zwijgen over het meldpunt... staat hij straks in het illustere rijtje Berlusconi-Orban-Rutte. Ja. De ophef over het PVV-meldpunt schaadt de Nederlandse economie. Ja. Tegenover mijn Brusselse collega's schaam ik me voor Mark Rutte. Nee. Dat dan weer niet. Goed, dan, nee, de, dan nee, de stelling. Nee, nee. En uh, daar uh, roep ik ook onze luisteraars even bij om te reageren. Dat uh, wordt trouwens al veel gedaan, zie ik hier op uh, de site. Maar er kan nog meer bij. Premier Rutte moet gehoor geven aan de Europese oproep... om het PVV-meldpunt te veroordelen. Bent u daarmee eens of oneens? SMS dat naar 7070 kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website, dat is www.stand.nl. En als u twittert, eens of oneens, doe het dan met hekje standpunt. Ja, Rutte moet gehoor geven aan de Europese oproep om het PVV-meldpunt te veroordelen. Dat is de stelling. Um, meneer van der Kamp, zegt u dan eens of oneens? Ben ik het zeer mee eens, ja. Leg eens uit waarom. Nou, kijk, um, even bij het begin beginnen. Er zijn problemen in Nederland, maar ook in andere Europese landen... met uh, Poolse werknemers, Bulgaarse, Romeinse. Die problemen moet je benoemen. Ik woon zelf in Den Haag. We hebben illegale bewoning, we hebben dronkenschap, we hebben andere problemen. En die problemen moet je aanpakken via politie en uh, justitie. Dat hebben we in Nederland goed geregeld. Iedere Nederlander is het daarmee eens. Moet je niet voorbij laten lopen. Maar om nu een website te openen waarin je één specifieke groep, in dit geval dan vooral de Polen, met naam en toenaam, met leeftijd, met religie gaat benoemen, dat is zeer beledigend. En eh, we weten allemaal dat er een gedoogconstructie is tussen PVV en eh, CDA en VVD aan de andere kant. Nou, over Europa hebben ze geen afspraken, zoals dat heet. Ja. Dan vind ik ook dat de premier van die website afstand kan en moet nemen. Nou ja, of niet juist, want ze hebben er geen afspraken over. Dus uh, zegt hij van het is een PVV-ding... en het is niet een kabinetsstandpunt wat we hier uh, horen. Nee, maar uh, zoals de premier zei, dat deed meneer Kok, dat deed meneer Balkenende en dat doet meneer Rutte nu ook. Ze willen premier zijn van alle Nederlanders. Ze willen zeker vanuit VVD perspectief uh, de mensenrechten, uh, vrijheid van meningsuiting, maar ook uh, fatsoenlijk met andere Europese burgers omgaan. Dat staat allemaal in die verkiezingsprogramma's. Dan vind ik ook dat de premier dat soort algemene waarden moet bewaken. Ja, maar goed, hij vindt van niet. Hij zegt het is een, het is een partijding, dus een PVV-ding. Ja. En uh, ja, het is ja. niet het kabinetstandpunt. Als dat zo zou zijn, ja, dan, dan zou ik er wel wat van zeggen natuurlijk. Ja, maar inmiddels heeft hij dat debat verloren, want wat is er gebeurd? Op een gegeven moment hebben mijn Poolse collega's de zaak hier in het Europees Parlement aan de orde gesteld... Ik word voortdurend geconfronteerd met de volgende zin. Jullie zijn een van de grootste investeerders in Polen. Hè? Warschau met name, onze ingenieursbureaus, onze bouwbedrijven, noem maar op. En wij worden bij jullie uh, publiekelijk te schande gezet. Ja, maar dan, zegt, dan, u, dan, dan zegt u toch ook, ja, wij, zitten in, wij zitten in die regeringscoalitie... en de PVV is een andere partij en die hebben hun eigen uh, zaken. Jawel, maar ik ben geen premier van Nederland. Mark Rutte is premier van Nederland. Mark Rutte heeft erop te letten dat iedereen die zich in Nederland bevindt... op een fatsoenlijke manier wordt behandeld. Zeker als je daar komt werken. Als dan vervolgens Europa zegt... meneer Rutte, wij kennen hier eigenlijk maar twee soorten kabinetten. Een minderheidskabinet en een meerderheidskabinet. U hebt een minderheidskabinet met gedoodsteun van de PVV. Ja, dan wordt dat hier gekoppeld. En dat kan ik de mensen hier in, in, in Brussel niet kwalijk maar, nemen. Neemt u de, uw partijgenoten in de, in de regeringsfracties en ook, ook in het kabinet uh, kwalijk... dat die zich niet wat fermer hier nog tegenweren? Uh, en bijvoorbeeld Rutte proberen over te halen om er wel wat van te zeggen... Nou ja, kijk, ik weet niet uh, natuurlijk hoe de interne kabinetsdiscussies uh, lopen. Uh, algemene regel in het staatsrecht is dat de, de kabinet spreekt met één mond. Hè? Dus in dit geval uh, spreekt Rutte namens het kabinet. Maar ik mag wel even opwijzen dat Sibrand van Haas Buma onze fractieleider in de Tweede Kamer, heel duidelijk ook aan de tien Oost-Europese ambassadeurs heeft laten weten dat de CDA Tweede Kamerfractie, net zoals de CDA-delegatie in het Europees Parlement, ja. grote moeite ja. hebben met de teneur en toon van deze website. Maar ik heb Buma niet horen zeggen tegen Rutte van uh, neem nou ook even een standpunt in. Nee, dat, ik heb dat ook niet horen zeggen. Maar op een gegeven moment zijn er natuurlijk heel veel uh, factoren. Ik was, ik was zelf nog 9 februari in de Tweede Kamer uh, uh, in een debat. Hebben we ook minister Rutte uitgenodigd om afstand te nemen? Heeft hij niet gedaan. En mede daardoor is het op Europees niveau een, een veel groter ja. probleem aan het worden. Er, er wordt morgen gestemd hè, over een resolutie, meneer Van der Kamp. Uh, waarin ja. Rutte dus wordt opgeroepen om alsnog afstand te nemen van die website. Uh, daar staat ook ja. trouwens in dat er een onderzoek moet komen... of een ja. meldpunt in strijd is... met. Nederlandse en Europese regels. Gaat u voor, dat, ja. uh, voor dit voorstel stemmen? Voor die ja. resolutie? Ja, die, die, over die zin overigens, over dat onderzoek... Daar, daar heb ik mijn Europese collega's al proberen over bij te praten. Want dat onderzoek dat heeft het Nederlandse Openbaar Ministerie al gedaan. En het Nederlandse Openbaar Ministerie heeft gezegd op zich is dit niet in strijd met de vrijheid van meningsuiting. Nee. Dat betekent nog niet dat het niet beledigend is. Maar goed, uh, vergis u niet, hè. Wij, uh, wij overleggen hier ongeveer met vijftig mensen... over een dergelijke resolutie. En ik kan er niet iedere zin in krijgen, laat staan, iedere zin uh, uitkrijgen. Ja. Maar dat onderzoek, daar moet ik Nederland een compliment uh, voor geven... dat onderzoek is in Nederland al gebeurd. Ja. En, en uh, uiteindelijk gaat de rechter er toch over dan... of inderdaad er iets discriminatie is of niet, niet het Europees parlement. Nee. Nee, nee, nee, maar kijk, uh, vergis je niet. Je zit in een uh, politieke uh, arena in, in dit huis. Hè, wij zeggen ook dingen over uh, Turkije. Wij zeggen dingen over uh, Armeense genocide in Frankrijk. Wij zeggen dingen over discriminatie. Nou, mijn Oost-Europese collega's... en dat zijn er met, bij mij in de EVP-fractie best een hoop. Ik heb veertig Poolse collega's tegenover vijf Nederlanders. Dus dan weet u wel hoe die discussies lopen. Ja. En politiek en rechter zijn gescheiden, maar dat wil natuurlijk niet zeggen... dat het Europees Parlement niks mag zeggen over een individuele lidstaat. Nou, nou ja, wel, wel, mag, wel mag zeggen natuurlijk, alleen uh, we, we, dat, ik zie dat ook in de reactie bij ons binnenkomen. Mensen zeggen, ja, waar, waar bemoeit Europa zich mee? Hè? Uh, dat zal Rutte misschien ook wel zeggen. Zo van, ja, wij hebben hier onze eigen zaken, uh, de nee, discussie wordt hier nee. gevoerd waar, waar nodig... en Euro, Europa heeft zich er niet mee te bemoeien. Nee, nee, nee, maar dat is nou echt een... een ik zou bijna zeggen een, een, een jaren opvatting... of nog veel eerder. Wij hebben juist in het verdrag van Lissabon... Uh, wat in 2009 in werking is getreden... hebben we met elkaar afgesproken... dat we niet alleen één interne markt zijn... zonder grenscontroles... met één euro... maar dat we elkaar ook aanspreken... op, uh, op waarden en normen. Mm -hmm. Kijk eens even hoe de Nederlandse pers... tekeer ging tegen de Hongaarse premier Orbán. En in het verleden... The cat He, want dat zat ook nog in een van uw rijtjes ja. en in het verleden tegen meneer Berlusconi. en dat hoort allemaal bij die Europese democratie ja. dus wees nou niet zo, zo, zo bang uh, zou ik zeggen maar toon uh, als minister-president ook aan dat je een vent bent en ja. dat je ook de Poolse werknemers in Nederland respecteert Carla Joost is correspondent voor de Europese Unie in Brussel die zegt uh, de werkelijke problemen de schaduwkanten van de arbeidsmigratie die worden uh, in de Europese Unie onder het tapijt geveegd het gaat nu alleen maar weer over zo'n incident, zo'n zo, zo, uh, zo website, terwijl uh, ja, de echte problemen... Daar, daar zouden we het over moeten hebben. Bent u dat met haar eens? Nee, dat ben ik niet met haar eens. Ik, uh, ik, nogmaals, ik herhaal, ik woon zelf in Den Haag. En de partij van de arbeidwethouder Marnix Noorder, die heeft een half jaar geleden al gezegd... ik red het hier niet met die polen. Abu Taleb in, uh, in Rotterdam, die heeft ook al gezegd: er zitten hier te veel Poolse werknemers op een kluitje. Wat blijkt: iedereen wil dat er bloemen geplukt worden en tomaten worden geplukt in het Westland. Daarvoor halen we goedkope Poolse werknemers uh, naar Nederland. Dat zijn er inmiddels 160.000. Nou, later daarvan uh, 2000 tot 5000 problemen veroorzaken. Benoem dat ook. He, even voor de goede orde: ik vind dat je problemen moet benoemen, ja. dat je ze ook moet aanpakken. We zijn in, dat in opzicht in Nederland natuurlijk soms toch een beetje semi-slap uh, uh, tolerant. Nee, straf die mensen als dat nodig is. Maar ga het niet veralgemeniseren via een populistische website. Nee, nee goed, uh, dat, dat is eigenlijk toch ook wat Carla Joosten zegt. Want die zegt ook van uh, de discussie over Schengen bijvoorbeeld... Europees Europese gebied waar uh, paspoortvrij gereisd kan worden. Een website die beter kan worden doodgeschreven... krijgt internationale aandacht. Maar de fundamentele problemen in Europa zonder grenzen... blijven onbesproken. Namelijk bijvoorbeeld of, of Bulgarije en Roemenië Erbij moeten komen omdat zij ja, nu toch druk bezig zijn om de dingen waar het nog aan mankeerde, daar om die aan te pakken. Ja, nee, en... maar dat, dan, kan, dan klap ik even uit de school. Mijn Romeinse en Bulgaarse collega's die hadden aanvankelijk in de ontwerpresolutie een hele filipa opgenomen tegen Nederland en tegen Gert Leers en tegen Schengen. En daarvan heb ik gezegd: dat moet je niet doen. Nu ga je dus twee verschillende dossiers met elkaar uh, vermengen. Ook, ook Zin... naar aanleiding van dit meldpunt van de PVV was dat? Ja, ja, ja, ja. ja, ja. kijk, dat, dat is nou namelijk ook het, het, het charme van de Europese politiek. Dan gaan andere landen zich ermee bemoeien en die denken... ja, ik heb ook nog een appeltje met, uh, met dat rijke Nederland uh, te schillen. He, we vinden ze, ze vinden ons ook veel te hard in het, uh, het Griekenland-dossier. Uh, nou, dat gaan ze hier dan allemaal opmengen. Des te meer reden voor de premier om uh, op hoofdpunt uh, zijn Europese beleid te verdedigen en op de verkeerde punten afstand te nemen. Ja. Uh, we gaan kijken wat onze luisteraars vinden, meneer Van der Kamp. Uh, u blijft meeluisteren daar in Straatsburg. En uh, we gaan eens uh, even kijken hoe het uh, is voorlopig op onze site... want dat geeft al een beetje een aftrap natuurlijk. Uh, bijna 1800 mensen gestemd zie ik nu op de stelling 54% is het eens. 46% is het oneens. Met de stelling dus premier Rutte moet gehoor geven aan de Europese oproep... om het PVV-meldpunt te veroordelen. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, ik spreek met Just Hebeli uit Winterswijk. Ik ben het niet met de stelling eens. Ik verbaas mij er eigenlijk over dat er zoveel Euro parlementariërs zijn, waaronder mijn politieke geest, uh, Wim van der Kamp, blijkbaar het verschil niet kennen tussen een regering en een politieke partij. Ja. We hebben in ons land namelijk vrijheid van meningsuiting, zolang de rechter die mening niet veroordeelt. Ja. Dat ja, geldt voor individuen en men ook voor politieke ja. partijen. Maar de heeft Van den Kam net iets over gezegd, ook op mijn vraag natuurlijk... die ook in die richting ging en hij zegt van ja, uh, uh, het is een, een, uh, een gedoogpartner van dit kabinet. Een belangrijke pijler onder dit kabinet. En, en dan heeft zo'n premier er misschien wel wat over te zeggen. Nee, ik heb het, meneer minister Rus, het premier Rutte, is hè, onze eerste man uit onze regering. En ik vind het heel normaal dat hij niet reageert op meningen... die in de maatschappij geformuleerd worden. Ook de mening niet van de PVV of van de heer Wilders. Ik vind het heel normaal dat hij daar uh, ja. niet op ingaat. Oké, okay, dank u wel voor het bellen. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met André. Jurgen, ik ben ondernemer met een christelijke achtergrond... en het hart aan de linkerkant. Dat is één. Dat is nee. mooi. Um, ik vind, uh, ben het eens met de stelling. Ik vind Rutte een aansluiting voor Nederland. Ik vind het heel erg wat hij ons land aandoet met zijn gedrag. Het lacht van links naar rechts... Maar echt doorpakken doet die man niet. Hij heeft wel een grote mond als er een rapport gepresenteerd wordt vanuit zijn eigen partij over de PVV. Dan moet hij professor zijn mond houden. Maar zelf komt hij niet naar buiten en veroordeelt hij de PVV. Hmm. Okay. Ik vind Rutte een aansluiting voor Nederland. Dank u wel voor het bellen. Stampertnl, Goedemiddag. Uh, met uh, Kaatje van Leeuwen. Uh, ik vind de heer Rutte, die moet helemaal niks. Hebben die azijnpissers op het Binnenhof en in Brussel niks anders te doen van mijn uh, belastinggeld? De heer Wilders, die wijst niemand aan. Hij heeft alleen een meldpunt ingesteld. En dat moet men goed lezen. Een half jaar geleden hè, zei wethouder Noorder van Den Haag... de tsunami van Moenlanders en de SP mm -hmm. woorden van gelijke strekking. En nog geen twee weken geleden zei een Turkse wethouder van Rotterdam... Grenzen dicht voor Roemenen en Hongo Hongaren. Mag dat allemaal wel? Toen heb ik de heer van de Kamp en niemand oh. van Brussel nog van Binnenhof gehoord. Oké, okay, ga ik zo meteen voorleggen aan Van de Kamp. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. partijgenoot van Wilhelmus van de Kamp. De eminence griezen van het CDA. Ik vind meneer Van de Kamp vandaag heel verstandig. En ik ben het helemaal met hem eens. Premier Rutte is de premier van alle Nederlanders. En Nederland leidt imago-schade. Nederland wordt steeds meer ja, bekrompen, benepen, discriminerend... naar binnen gekeerd, provinciaals. Het is echt waar heel verschrikkelijk. Hij is premier van alle Nederlanders, ook van het Nederlandse bedrijfsleven... Ja. ook van alle mensen die in dit land mogen wonen, werken, enzovoort, enzovoort. Duidelijk. Dank u wel, meneer Westling. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, ik ben Dirk Opsen uit België. Dag Dirk. En ik wil eigenlijk ook even reageren. En die vind dus dat ik een plaatsvervangende schaamte heb voor de Nederlanders. Eerlijk gezegd en in bijzonder voor de eerste minister Premier Rutte. Gewoon omdat ik dat jullie praten nu over imago schade en eventuele economische schade. Ik vind dat zelfs niet aan de praten om te daarover Ik vind dat gewoon niet kunnen dat een land binnen te Unie. Uh, zulke dingen tolereert van een politieke partij, wat inderdaad wel gebeurd wordt, ja. wordt zogenaamd gezegd. Maar moet... dat gebeuren moet wel niet vergeten. dat in een 45 jaar geleden, waren er ook mensen wat. lijstjes En ik denk dat Nederland daar heel veel uh, ervaring mee gehad heeft. En die lijstjes waren achteraf wel niet zo heel koersig gebruikt. En ik vind dat het ja. absoluut... Ja. Oké, okay. dank u wel voor het bellen. De, de, de, de, de, de, de portee van zijn opmerking is wel duidelijk, uh, in ieder geval, hij viel af en toe een beetje weg vanwege de slechte verbinding met uh, onze zuidenburen. nou Goedemiddag. Oké, okay, Jan Borgwer. Hallo. Nou, meneer Van der Kamp, die heeft natuurlijk helemaal niks te zeggen. Laat je bemoeien met Brussel, laat wat in elkaar storten van mepper. En uh, de uh, uh, de minister-president hier, die moet helemaal niet reageren. Want uiteindelijk, er is een europarlementariër uit Polen... die zegt van, de Nederlandse rommel, die moet je dus boycotten. Doet hij dan ook alle vragen aan de Polen om terug te gaan... naar waar ze vandaan komen? Dat ja. doet hij ook niet. Daar hoor je Van de Kamp niet over. Je hoort Van der Kamp dus ook wel even zeggen van aanpissen... van, oké, okay, Noor heeft gezegd over de tsunami. Meneer Van der Kamp woont in Den Haag, heeft hij zijn huis van Polen gehuurd? Bedankt. Oké, okay, nou, dank u wel. Stam.nl, goeiemiddag. Met René uit Rosmalen, goeiemiddag. René. Uh, gaat het gaat om een principe, er worden allemaal dingen bijgehaald. Uh, waar het om gaat is, uh, Europa gaat niet over een minister-president. Dat is één. Ja. Dus, dat kan ook nooit opgelegd worden. En iedere weldenkende politieke partij in Europa, die heeft zelfs beschikkingsrecht. En laat daar Europa ook niet over gaan. Dus heel de discussie nou. is onzinnig. Maar dan, wat, wat, wat een van die mevrouwen zei... Nou, dat, dat hoor je de afgelopen week natuurlijk wel vaker. Er was een, een, een, een senator hè, van de PVD... die had een, een kritisch boek over de PVV geschreven. Dan is Rutte onmiddellijk staat voor aan om te zeggen... Van, nou ja, daar dat ben ik het niet mee eens. En over dat meldpunt horen we dan verder niet. Dus hij, hij, hij, daar hoeft hij ook niet op te reageren... op dat andere, maar dat doet hij wel. Ja, daar ben ik, ben ik met jou eens. Daar is hij uit de bocht gevlogen... En, en, en is daar onderdeel, denk ik, omdat het... Ja, ...naar het uh, stukje moslim gaat, dan heeft iedereen lang meteen... ...maar we moeten alles scheiden en op dat zelfbeschikkingsrecht recht gaan ja. zitten. En waar ik me wel aan irriteer, aan onze Vlaamse vriend uh, Verhofstadt, uh, ...die is zelf premier geweest in zijn eigen land... ...en dan had hij te maken met de Vlaamse rechtse partij... ...en, die gaat nu en toen deed hij niks... ...en die gaat nu met een verontwaardigd uh, gezicht en met een wijzende vinger naar Nederland ja. En ah ja, we... aan de manier de ik denk dat meneer Van der Kamp zich daarmee uh, bezig moet houden. Dat deze bedweters uh, helemaal niet over Nederland gaan. Nee, dank u wel voor het bellen. Stam.nl, Goedemiddag. Ja, goedemiddag met uh, Van der uit Scherpenzeel. Uh, sint zou ik zeggen: ik heb helemaal niks tegen Polen. En ook niet tegen Bulgaren. Die mensen doen allemaal fantastisch uh, werk. Dat meldpunt vind ik inderdaad niet zo verstandig van uh, uh, onze vrienden van de PVV. Maar ik, uh, ik vind dat uh, Europa nog wel heel erg veel ophef maakt over een, uh, een uh, vrij luttig uh, ding. Ik denk dat meneer Van den Kamp zich eigenlijk met wat ernstige zaken bezig moet houden. Hij moet zeggen wat hij vindt. Nou, dat weten we inmiddels wel. Om er nou urenlang over te vergaderen in Europa, dat lijkt me helemaal niet zo zinvol. Er zijn best belangrijke zaken. Laten we kijken naar de economie die onderdrukt. Nou ja, dat wordt toch ook gezegd nu dat het ook gevolg heeft voor onze economie. Dat het in het Oostblok nu toch een beetje sceptisch naar Nederland wordt gegaan. Er zijn wat linkse roeptoeters die roepen dat het allemaal schadelijk zou zijn voor de economie. Uh, ik kan me ook herinneren toen de uh, toen weeggeversvoorzitter uh, van. Uh, ik ben even de club, uh, de naam de, van de club. Uh, ja, VNO NCW, Wintjes. Wintjes die zei ja. dat, uh, dat uh, uh, Nederland ongeveer failliet zou gaan op het moment. Uh, dat, uh, dat de PVV enige invloed zou hebben op de Nederlandse regering. Ik kan er helemaal niet van, uh, van merken. Maar, en maar. Ik doe best wel veel zaken in het buitenland... en uh, ik denk dat het meer een, een, een populair hobbyisme is van veel politici... U, u wordt daar nooit dat op, het op aangesproken? Daadwerkelijk, dat, dat er daadwerkelijk schade wordt geleden. U wordt daar nooit op aangesproken als u in het buitenland bent? Nee, nee Oké. Okay. Dank u wel voor het bellen. Er is nog eentje? En dat bent u. Ja, u bent de laatste. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik wou even... Ik zeg de vorige spreker, daar ben ik het helemaal mee eens... Alleen meneer Kamp, die zit dat iedere keer gaat het over de radio en tv... dat wij deze mensen zelf gehaald hebben. En ik vind dat meneer Kamp ook mag zeggen wat hij wil. Maar meneer Kamp moet natuurlijk wel de waarheid vertellen. Want het CDA heeft de laatste weken iedere week een ander argument... En ze zorgen overal voor en ze vinden alles uit. Ja, maar het is toch ook waar, meneer. Ik bedoel, er zijn toch in het Westland worden toch heel veel Polen, juist die werken ja, daar in de, in dat de kassen en zo. Om, om, om, omdat wij hier Nederlanders hier het niet willen doen. Maar meneer Kamp moet niet vertellen dat wij die gehaald hebben. Want in 1968 heb ik wel met honderd van deze mensen gewerkt. Dat waren in die tijd Marokkanen en Turken. Ja. En die zijn allemaal uit, uit de zelfs hier naartoe gekomen. Die hebben bij ons gewerkt. Niet één hebben wij er gehaald, meneer. Nee, maar goed, we ontvangen ze met open armen. Ik bedoel, we hebben ze niet met bussen oh, dat opgehaald. Niet we tegen, maar meneer Kamp moet één ding niet vertellen. Dat wij nee. ze gehaald nee, hebben. Nee, is okay. dus een Punt. leugen. Ja, semantische discussie. Dank u wel Dank uh, u. dat u, dat u ja. hebt gebeld. Want meneer van der Kamp, u bedoelt natuurlijk ook gewoon... wij staan met open armen die mensen op te vangen... Uh, omdat hier dat werk niet door Nederlanders gedaan uh, kan of wil worden... Nee, exact. En dat, dat is een beetje het trieste van de Nederlandse discussie op dit moment. Als je met uh, tuinders praat, hè, met name in dit geval nu zelfs uit Brabant, West-Brabant... die willen met ontzettend graag mensen hebben, in dit geval Roemenen om uh, die, die boomplanterijen uh, te vullen. Natuurlijk er, hebben we daar niet in de markt, uh, op de markt gestaan in Boekarest... om ze uit te nodigen. Maar het feit dat we 160.000 Poolse werknemers hebben... die zijn hier echt niet op de Bonnefoy naartoe gekomen... die zijn hier naartoe gekomen... omdat op de Nederlandse arbeidsmarkt enorme kraptes ja. zijn. Even, en in plaats even, van dat we... Ja, ja nee, ik wou in even... In plaats van dat we dat... Sorry. Ja, het, dat is de vertraging die inderdaad de lijn tussen Straatsburg en, en Hilversum is. Ik, ik wou nog even, want we hebben niet zo heel veel tijd meer... ik wou even een paar nee. dingen eruit pikken die die mensen hebben gezegd. Ja. Men zei van, ja, er is al veel vaker zijn hier dingen over gezegd. Noorden wordt aangehaald, dat hebt u daar zelf ook al gedaan. Mensen zeggen, van ja, ja, toen hoorden we er helemaal niks over... en nu de PVV met iets komt, uh, is iedereen uh, in, in last. Nou ja, kijk, het... De... Het punt is dat het, de, de, de manier waarop de PVV het heeft aangekaart... via zo'n beledigende website, is het Europese oog erop gevallen... Uh, met name mijn Poolse collega, uh, fractievoorzitter... die heeft er een groot nummer van gemaakt hier in Europa. Dat is vervolgens door Bulgaren en Roemenen uh, opgepikt. En uh, ja, dat zoiets op een gegeven moment in Europa een discussie wordt... dat begrijp ik vanuit de belediging. En dat Noorder op dat moment geen gehoor kreeg... Ja, dat had natuurlijk ook alles te maken met de binnenlandse politiek ja, in Nederland. Overigens kan ik me herinneren dat hij ook wel kritiek op was... toen hij uh, die uitspraak heeft gedaan, maar goed. Uh, dan nog het andere belangrijke punt... waar. waar de bellers dan mee komen, uh, die zeggen toch echt van ja, uh, een, een partij is een partij. Een regering is een regering. En uh, nou, in, in annex daarmee, we hebben niks met, met uh, Europa te maken, met Brussel. Ja, maar dan val ik toch even terug op, op twee dingen. Eén, ik vind inderdaad ook een beetje selectieve verontwaardiging van de heer Rutte... als het over zijn partijgenoot uit de Eerste Kamer gaat. Dan meteen alle uh, rijen gesloten binnen de VVD. Dit laat hij helemaal lopen omdat het dan zogenaamd alleen van de PVV is... Maar mijn tweede argument is, hij is een premier van alle Nederlanders... en een premier van alle Nederlanders heeft er ook voor te waken... dat de waarden en normen van dit land worden gerespecteerd. En dan ga je Poolse mensen niet beledigen... terwijl je hun problemen wel moet benoemen. Ja, en u zei aan het begin bij de keuzes, het heeft wel degelijk ook economische gevolgen. Er ja. was een van de bellen, die zei, die, ik, ik handel veel en ik, ik merk er helemaal niks van. Ja. Dus wie, wie heeft er nu nee. gelijk? Uh, ik. <laughs> uh, het, punt is het punt is namelijk dat... Uh, uh, heb ik van verschillende mensen gehoord... ook via VNO en uh, NCW... maar ook via de ING-bank... dat veel gesprekken in Polen op dit moment beginnen... met wat is er aan de hand... met die website. Ja. Ik zeg niet dat, uh, dat de handelstransacties... meteen worden afgewezen. Want laten we ook wel wezen... we moeten dit incident ook binnen, binnen juiste kaders plaatsen. Maar veel gesprekken in Polen... over handel en economie... beginnen met de vraag... Hey, joh, wat is er aan aan de hand bij jullie met die polenwebsite. Ja. En dat is natuurlijk niet de ideale voedingsbasis voor een contract. Nee. Morgen worden gestemd over die resolutie. Je hebt al gezegd uh, wat u gaat doen. Uh, misschien dat het dan Rutte toch op andere gedachten brengt. Uh, we weten het niet. We blijven het uh, volgen. Uh, net als u neem ik aan. Hartelijk dank voor uw bijdrage aan Stam.nl. Wim van der Kam, Europarlementariër voor het uh, CDA. Ik kijk nog even naar onze site. Bijna 2000 mensen op eentje na. Ja, als met stem jij nog even. Ik ja, heb de computer uh, dan, dan niet aanstaan. Daar zitten we op 2000 namelijk. Uh, hebben gestemd. 54% eens, 46% oneens. De onderwerpen voor dit is de dag. Ja, Bas Verweilen. Ken je die? Ja, de schermer. Een, hele, een schermer van enorm niveau. Doet mee met de Olympische Spelen. En is een van de kanshebbers voor een medaille voor Nederland. Dus die moeten we koesteren. Zangerijs Ricky Riki Kolen gaat door een kerkdienst organiseren zonder God. Om de lente te vieren. De vraag is waarom dan een kerkdienst. En we gaan ook praten natuurlijk over dat busongeluk in uh, Zwitserland.